Een hele goede morgen allemaal. Welkom uh, in de Veenhardkerk. Zullen we allemaal nog uh, een plekje? Links en rechts zijn nog kleine plekjes te vinden. Welkom voor iedereen in de Veenhardkerk. Welkom gasten bij deze bijzondere dienst. We hebben vandaag een doopdienst van uh, Vajen. Dochter van Aart en uh, Hennie, zusje van Ella. En er zijn mensen heel ver uh, hier vandaan uh, gekomen om deze bijzondere dienst bij te wonen. Wat fijn dat jullie de moeite nemen. Ook een welkom voor alle andere gasten. Voel je vrij hier in de Veenoordkerk. Voel je op je gemak en uh, doe wat bij je past. Mijn naam is Renate en ik ben jullie gastvrouw vandaag. Welkom Angela. Dankjewel. je Onze band vandaag. Gerbram die uh, preekt vandaag. En uh, we hebben er zin in: het is feest. Even kijken of er nog een fotootje was. Er was net nog een hele mooie foto van Jen. Jen zit hier voorin en ik hoop dat ze het de hele dienst volhoudt. Dat is een hele zoete baby hoorde ik, dus dat gaat vast goed komen. thema van deze dienst is verbondenheid in de geest. En de geest kun je niet zien en dat is altijd een beetje lastig. Net als de wind. De wind waait door de bomen en dan weet je dat de wind er is, maar de geest, de geest zie je ook niet we mogen weten dat de geest liefde is. En liefde zit in ons allemaal, in onze harten voor elkaar en voor de mensen om ons heen. En uh, vandaag wordt er gedoopt en zoals jullie misschien kunnen zien daar aan het raam hangt een doopslinger. En deze doopslinger is ontstaan in 2011, zijn we ermee begonnen. En elke keer als er een kindje werd gedoopt, dan kwam er een een poppetje bij met de naam van het kindje... en die gaat hand in hand met het volgende kindje. Dat is onze verbondenheid in de liefde. En we dopen hier ook in de naam van de vader, de zoon en de heilige geest. Dus dat is onze verbondenheid. En uh, voordat deze dienst begint... wil ik graag gaan met jullie in gebed om een zegen te vragen. Lief vader in de hemel... dank u wel dat we hier samen mogen komen in alle vrijheid om u te ontmoeten Heer, we zijn blij en dankbaar dat we vandaag van Jen in onze gemeente mogen dopen Heer, u gaat met haar en haar gezin mee de toekomst in wat deze ook brengt u gaat een verbond met hen aan zij mogen op u vertrouwen Heer, wijs bij ons allemaal hoe we hier zitten u kent onze harten en onze gedachten Heilige Geest verbind ons allen in Jezus naam Amen. We gaan nu met elkaar twee nummers zingen en daarvoor wil ik jullie uitnodigen om te gaan staan. Lied is speciaal voor de kinderen. God kent jou vanaf het begin. Al vanaf dat je geboren bent, zelfs al eerder. Dan kent God jou en is hij heel dicht bij je. Ga zitten. Dan is het nu de tijd aangebroken voor de kinderen om naar hun eigen moment te gaan. We hebben vandaag drie groepen. Voor de allerkleinste van 0 tot 4 jaar hebben we de kruimeltjes. En deze mogen naar achteren in het zaaltje van de kerk. En zij gaan mee met, even spieken op mijn briefje, met Britt, Elise en Kato. Dan hebben we nog de Veenhard Kids. Dat zijn de kinderen van groep 1 tot met 4 van de basisschool. Die mogen mee met Christa, Teun, Tim en Klaas. En ze mogen even hun jas aantrekken. Want zij gaan naar de Fonteinschool. Dat is hier iets verderop. En dat is een klein stukje lopen. En dan hebben we nog de Kanjers. De Veenhard Kanjers. En dat zijn de kinderen van groep 5 tot met 8. En die mogen mee met Martin en met Anouk. En die mogen ook even hun jas aantrekken. Ik wens jullie heel veel plezier. En als de kinderen weg zijn, dan uh, gaan we nog eens zingen. Oh nee, gaan we niet zingen. Gaan we niet zingen. We gaan niet zingen. Ik dacht, we gaan zingen. Uh, met de, ja, er staat geen nummer. Ja. Maar deze gaat even niet door. Ik mag uh, meteen voorlezen uit uh, de Bijbel. En we lezen vandaag een stukje uit uh, Matthäus, Matthäus 3, vers uh, 13 tot 16. En jullie kunnen het ook meelezen op de Beamer zometeen. En uh, Matthäus is uh, een boek uh, uit het Nieuwe Testament. De Bijbel bestaat uit twee grote delen, het Oude en het Nieuwe Testament. En dit is het eerste boek in het Nieuwe Testament, het als Jezus is gekomen. Jullie kunnen meelezen.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 Opende de hemel zich voor hem, en zag hij hoe de geest van God als een duif op hem neerdaalde. Nog één, en uit de hemel klonk een stem: Dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde. Gerbrand. Dankjewel uh, Renate, goed om hier morgen, vanmorgen met, uh, met zoveel mensen te zijn. Op wie zou jij willen lijken? Van wie zou jij wel iets willen hebben? En hoe kan je ervoor zorgen dat je daarin gaat groeien? Hoe kan je ervoor zorgen dat je meer gaat lijken op de idealen, de helden van jouw leven? En hoe creëer je dat moment waarop jouw leven gaat groeien of gaat veranderen? Als jij misschien nu het gevoel hebt dat je, dat je leven vastzit, zit, de verkeerde kant op gaat. Hoe creëer je dat moment dat je het roer om kan gooien? En als jij het gevoel hebt dat je leven kabbelt en je zou eigenlijk stappen willen zetten. Hoe creëer je dat moment dat je weer kan gaan groeien? Dat je een volgende stap... Kan zetten. En wat is daarvoor nodig? Is het een kwestie van jezelf in je nek veel pakken? Hebben we daar uh, rituelen voor? Wat wij vanmorgen gaan doen, is proeven van de kracht van de geest en wat dat ook in jou kan losmaken. Welkom. <laughs> um, en we zijn hier vanmorgen natuurlijk bij elkaar, ook voor de doop van VN. Er zijn heel veel familie en vrienden uit uh, allerlei plekken van Nederland gekomen om er vandaag bij te zijn. En er zijn misschien ook nog een heleboel andere gasten uh, die zomaar komen kijken. Hier allemaal van harte welkom. En een prachtige manier om, om zo'n meisje welkom te heten in het leven. En daarmee heeft een doop ook, ook iets heel warms, iets heel teders. En tegelijk, als je wat langer doordenkt over de doop... ...dan gaat de doop in de kern veel verder... ...dan alleen maar een meisje welkom heten in het leven, dankbaar zijn voor God. Het jaarthema van deze gemeente waar we het hele jaar steeds weer bij terugkomen is... ...in verbinding. En wij ontdekken met elkaar steeds meer dat verbondenheid, in verbinding zijn... ...de, de kern is, het hart van het christelijk geloof. En dat merk je ook heel sterk... Bij de doop. In de doop gaat het uiteindelijk in de kern over verbinding. We gaan van Jen vanmorgen verbinden in de allereerste plaats met Jezus. Het beeld van de doop, het ondergaan en bovenkomen uit het water, symboliseert de dood en de opstanding van Jezus. En verbonden met hem wordt dit meisje meegenomen in die beweging van ondergaan en bovenkomen. En, en in Jezus wordt ze verbonden met de Vader, vervuld met de Geest, onderdeel van Gods volk, opgenomen in zijn gemeenschap. Weet je, en daarmee is de doop ook een heel groot ding. Het is een, een enorme, uh, uh, zeg maar, stuk overgave van, van jullie als gezin aan Jezus. Het beeld van het. Water symboliseert dat ook, weet je? Als je jezelf ondergaat in water, daar zit een heel brok overgave, in. loslaten. Je moet jezelf weer opnieuw boven laten tillen. Nou, die overgave hebben jullie als gezin in de doop aan Jezus. En ik benadruk dat, omdat je daarbij ook altijd de vraag kan stellen: wil je dat? Nu hebben jullie daarvoor vandaag over nagedacht. <laughs> en jullie willen het graag. Maar misschien ben je vandaag toeschouwer. En dan is altijd die vraag. Ik merk als ik met mensen praat over de doop binnen de kerk, maar ook veel buiten de kerk. Dat ergens altijd een keer die vraag oppopt van ja, ja, ja mooi. Maar, maar mag zo'n kindje dan nog wel zelf kiezen? En, en los van het feit dat een kind altijd zelf kiest, of je dat als ouders nou leuk vindt of niet. Er zit iets in van... Weet je, verbondenheid is mooi. Maar, maar, maar het heeft ook iets engs. Waar, waar, waar leggen we zo'n meisje nou allemaal in vast? En, en, en hoe wil je dat? En diezelfde vraag popt op bij alle grote keuzemomenten in het leven. Als je met mensen praat over, over beleidenis doen. Weet je, is dat nodig? Moet dat per se op een podium voor in de kerk He, trouwen? He, moet je dat per se groots vastleggen? Verbondenheid is mooi en het heeft tegelijkertijd ook altijd iets engs. Wat wil je precies? Er kwam een beeld bij mij boven terwijl ik de preek aan het maken was. Ik heb er foto's van meegenomen. Dat is het beeld van uh, het Olympisch vuur. Zoals jullie weten zijn er deze zomer uh, Olympische Spelen in uh, Rio de Janeiro en daar gaat altijd een heel groot uh, ritueel aan vooraf en dat is al begonnen. Ergens in april is, dat zie je op de foto linksboven, is de Olympische vlam ontstoken. Dat gebeurt uh, op de Olympus in Griekenland. En, en, en op dit moment is die vlam onderweg uh, door de wereld. Het is een ontzettend lopen van Griekenland naar uh, Rio. En, en hij uh, gaat door allerlei verschillende steden en straks in augustus, dan wordt die uh, uh, bij de opening van de Olympische Spelen de, de, de vlam ontstoken. Een enorme aanloop, een groot ritueel. En, en, en dat is zo'n moment, zo'n momentum, dat we eigenlijk als mensheid met z'n allen creëren van pff, weet je, nu gaat het gebeuren. En daar, daar zitten hele grote idealen omheen. Van, van verbondenheid en sport die verbroedert. En, en meedoen is belangrijker dan winnen. En tegelijkertijd je hoeft de sport maar een heel klein beetje te volgen. En je weet zeg maar, dat geld over het algemeen nog veel belangrijker is dan meedoen. En, en dat daar elke sporter uiteindelijk helemaal niet voor de verbroedering gaat, maar voor zichzelf en, en, en voor zijn eigen succes. Maar het beeld van die Olympische vlam dat, dat heeft ergens iets van een mensheid die ergens naar verlangt. Die, die zoekt naar momenten, momenten te creëren. En tegelijkertijd een, een werkelijkheid die daar ook weer heel ver van afstaat. Dankjewel Nita. Um, we gaan proberen dit bij elkaar te brengen en, en het verhaal van de doop van Jezus gaat ons helpen. Want daar komen heel veel lijnen bij elkaar. Ik begon net met de vraag, op wie zou jij willen lijken? En je hebt vast heel veel mensen in je directe omgeving waar je best wel iets meer van zou willen hebben, waar je wat van kunt leren. En tegelijkertijd, we hebben als mensheid ook de, de, de grote helden, de, de Nelson Mandela's, de Gandhi's, de, de Martin Luther King's. Weet je, en daar zouden we ook allemaal wel wat meer op willen lijken. En tegelijkertijd, weet je, als je aan dat soort mensen denkt, wordt het ook een beetje onhaalbaar. Je, je gaat niet zeggen van nou, ik wil wel uh, een Nelson Mandela zijn. Tenminste, dan trek je toch iets te grote broek aan. Nou, en, en, en Jezus, als je die erbij pakken, die gaat daar eigenlijk nog weer. Bovenuit. Weet je, dan heb je het over de buitencategorie van de buitencategorie. We willen allemaal wel wat meer op Jezus lijken en daarin groeien, ja, maar worden als Jezus. Weet je, dat is ook logisch. Jezus is de Zoon van God. Dat is ook gewoon iets anders dan wij. En tegelijkertijd is het juist deze tekst in de Bijbel die je daarover aan het nadenken zet. Wat deed Jezus toen hij twintig was? Het antwoord is... We hebben geen idee. We hebben wat verhalen toen Jezus geboren werd. We hebben nog één verhaal van toen hij twaalf was. En dan is het een hele poos stil. Tot dit moment. Wat we nu samen gelezen hebben. Hier gebeurt het opeens. Dit is het moment dat Jezus... Door God de Vader wordt gezalfd en aangewezen als de beloofde Messias. De man die het volk voorop moet gaan. De grote koning die komen zou. Het moment dat Jezus zijn roeping aanvaardt en vervuld wordt, gezalfd met de geest van God. En Johannes heeft zijn twijfels. Hè? Dat proef je hier. Is dit nou de ho-ho? En Jezus zegt nee. Dit is de bedoeling. Laten wij op deze manier... Gods gerechtigheid vervullen. En in dat zinnetje klinken echo's... van al die eeuwen voorafgaand... vol met beloften. Belofte dat Gods gerechtigheid zou komen. Dat er een nieuw rijk gesticht zou worden. Gods rijk. Dat er een nieuw begin gemaakt zou worden. En, en dit is het moment dat dat allemaal gaat beginnen. En het is alsof Jezus en Johannes hier samen het Olympisch vuur ontsteken. Vroom. En nu gaat het gebeuren. En vanaf dit moment, vanaf zijn doop, is Jezus de man zoals wij hem kennen. Die man die rondtrekt door Israël, vol van vuur, vol van kracht, met een immense impact op al die mensen om hem heen. Weet je, Jezus was ook al de zoon van God toen hij twintig was. Alleen dat is niet het moment uh, waar er heel veel bijzonders met hem gebeurt. Het feit dat Jezus de man wordt zoals wij hem kennen, is niet in de allereerste plaats omdat hij die bijzondere zoon van God is, maar omdat de mens Jezus op een hele bijzondere, krachtige manier vervuld werd met Gods geest. En daarmee komt die Jezus dichter bij ons. Want deze Jezus, dat is waar Johannes over zei. Beste mensen, ik doop met water. Maar na mij komt iemand die zal dopen met de geest. Die geest die Jezus hier ontvangt, waarmee hij gezalfd en vervuld wordt. Die geest deelt hij met ons. Dat is de belofte die ook ligt in de doop. Dat deze geest gedeeld wordt. Met VN Met iedereen die zich laat dopen. En daar zitten hele grote belofte in. En dan opeens komt het veel dichterbij. Wordt het veel haalbaarder. Om in die voetsporen van Jezus te gaan. Om werkelijk op hem te gaan lijken. Um, wat gebeurt er nou in die doop van Jezus in dat moment en hoe kunnen we dat vuur ook ontsteken in jouw leven twee dingen de heilige geest verbindt en hij onderscheidt we beginnen met, met verbinding Weet je, als je het verhaal van de doop van Jezus leest, is dit heel nadrukkelijk het moment dat, dat de Vader zich verbindt met Jezus. En dat hij vervuld wordt met zijn geest. We, we hebben, als we binnen het jaartema in verbinding bezig waren, heel vaak ontdekt dat, dat het hele verhaal van verbinding begint in God zelf. God zelf is in het diepst van zijn wezen verbondenheid tussen Vader, Zoon en Geest. Nou, die verbondenheid zie je in dit verhaal heel mooi. Met alle warmte en liefde die erbij zit. En in Jezus wordt de mensheid opgenomen in die verbinding. Wat hier gebeurt, is de kern van de genezing van de bevrijding die Jezus gaat brengen. Namelijk het herstel van relaties. Hier komt het weer goed. Tussen mensen en God. En van daaruit gaat in de persoon van Jezus die vernieuwing en genezing zich voortzetten naar al die andere mensen toe. En zelfs tussen mensen en de wereld om hen heen, de schepping. En, en in dat herstellen en vernieuwen van relaties speelt de Heilige Geest een hele belangrijke rol. Hij is de grote vernieuwer. In hem wordt al die vernieuwing en genezing uitgestort in Jezus en doorgegeven in de wereld. Dat is wat er gebeurt. En in Jezus is wat er in die doop en in dat moment gebeurt. geldt voor iedereen die zich laat dopen. Herhaalt zich bij ieder moment van de doop. Wie goed luistert, hoort bij elke doop dezelfde stem klinken uit de hemel. Jij, met mijn geliefde zoon, dochter, in jou vind ik vreugde. En als we dat voelen, dan gaan we ook voelen dat er enorme verbondenheid ontstaat. Weet je, ontstaan er dan allemaal Jezusen? Ja en nee. Ja. De belofte is dat wie vervuld wordt met de geest van Jezus, gaat lijken op Jezus. Wordt herschapen tot zijn beeld. En dat zijn geen loze woorden. Dat is geen loze belofte. En in al die mensen kan je iets proeven, iets voelen van hem. En vooral steeds meer en steeds groter met de belofte dat het ooit helemaal zo zal zijn. En tegelijkertijd moet je je altijd bedenken dat als de Bijbel het heeft over dat wij worden herschapen tot het beeld van Jezus. Dat de Bijbel dat altijd collectief bedoelt. Als gemeenschap. Jezus en zijn geest dalen neer wonen in de gemeenschap van de mensen die hem volgen. En wij samen worden zijn lichaam. We worden niet allemaal kopietjes van Jezus. Niemand heeft ook de volle grootheid van Jezus ontvangen, maar allemaal hebben we iets. Broeit er iets, groeit er iets. En als we bij elkaar komen, dan is hij er. Dan krijgt Jezus een gezicht, handen, voeten. Dan klinken zijn woorden van liefde en zorg. Waar die gemeenschap bij elkaar komt, daar is Jezus levend en aanwezig. En dan kunnen er ook prachtige dingen gebeuren. Dan ontstaat er een verbondenheid tussen mensen die veel verder en dieper gaat dan gemeenschappelijke interesse, uh, een, een traditie waar je toevallig allemaal deel van uitmaakt. Dan ontstaat er een besef dat wij allemaal even afhankelijk zijn van dezelfde geest. Wat er ook gebeurt, het komt niet uit mij, het komt niet uit jou. We ontvangen het beide van boven. Bij ons allemaal klinkt diezelfde stem met dezelfde woorden. Jij bent mijn geliefde zoon, dochter. In jou vind ik vreugde. Die klinkt bij jou, die klinkt bij mij, die klinkt bij hem. En wij allemaal weerspiegelen dezelfde Heer. En als we samen komen, maken we die weerspiegeling alleen maar groter. Dan gebeuren er mooie dingen. Ik heb een verhaal meegenomen. Ik hebben er een foto van, dank je. Alvast. Um, dit is, ik moet haar naam, die is heel ingewikkeld. Dus die moet ik even opzoeken. Dit is Nyasha Manjua. Zij komt uit Zimbabwe. En ik las haar verhaal en ik was, ik was oprecht onder de indruk. Zij leefde heel lang met de overtuiging... dat haar ouders in een auto-ongeluk om het leven waren gekomen toen dus ze klein was... Tot er op een dag een man bij haar komt, die tegen haar zegt, ik ben de moordenaar van je ouders. Er blijkt een heel ander verhaal achter te zitten. Zimbabwe is een land met een hele gewelddadige, bloedige geschiedenis. En die man kwam niet bij haar om, om vergeving te vragen, of dingen weer goed te maken. Hij was alleen maar heel bang dat wat hij had gedaan, dat dat een vloek op zijn familie zou leggen. Dus als zij nou wilde meehelpen met een reinigingsritueel, dan kon hij weer verder. Je kunt je voorstellen wat dat bij haar oproept. Zij is ook christen en zij vertelde dat het een enorme worsteling bij haar bracht. Ze, ze zegt zelf, het gaf een jarenlange innerlijke worsteling. Um, waarbij ik me steeds opnieuw geconfronteerd voelde met de woorden uit het Onze Vader. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. En ik dacht aan de woorden van Jezus aan het kruis. Vader vergeven, want ze weten niet wat ze doen. En ze vertelt dan dat ze na een, een, een jarenlange worsteling... de man die bij haar kwam, vergaf. Niet omdat hij om vergeving vroeg... maar omdat zij vergeving wilde geven. En in de allereerste plaats heeft dat een enorme impact op haarzelf. En... Um, zij wordt uh, uh, de vrouw die in Zimbabwe een organisatie van te grond heeft, die heet Bridging the Gap. En zij zegt, de bevrijding die ik ervaren heb, toen ik de daden van de moord op mijn ouders heb vergeven. Die bevrijding, dat is wat mijn land nodig heeft. En zij heeft een organisatie waarin ze slachtoffers en daders bij elkaar brengt. Want dat groeit in Zimbabwe en er zijn heel veel mensen die ze op die manier bereikt en bij elkaar brengt. En op die manier bouwt ze aan uh, verzoening. En het deed iets met de man die ze vergeven had. En zij vertelde dat het feit dat zij hem vergeven had zoveel impact op hem maakte. Dat hij zelf ook tot geloof kwam. En um, dan zegt ze, ik zeg het in haar eigen woorden, dat komt het best over. Hij wilde mijn God leren kennen en hij wilde door mij gedoopt worden. Op de terugweg naar huis vroeg hij mij voor het eerst om vergeving. Slechts enkele dagen daarna overleed hij. Voor Niasja voelde het alsof haar vader was gestorven. Het was de grootste rouw die ik heb meegemaakt. De afgelopen tien jaar had ik bijna elke week contact met hem. Ze voelt geen bitterheid meer als ze aan hem terugdenkt. Ik hou van hem en ik mis hem. God genas mij, zodat ik anderen kan helpen genezen. Dat is de geest. Dat is een verbondenheid die zoveel verder gaat dan het samen gezellig en fijn en veilig hebben. Dat is hoe de geest mensen werkelijk bij elkaar kan brengen. En hoe er in een land als Zimbabwe iets zichtbaar kan worden van Jezus. De geest verbindt. Tegelijkertijd, de geest onderscheidt ook. Het mooie van het verhaal van de doop van Jezus is dat je ziet hoe vader, zoon en geest bij elkaar komen. Maar ook dat het juist het moment is waarop ze heel mooi van elkaar te onderscheiden zijn. Er is onderscheid tussen de vader die zendt en Jezus die gezonden wordt. En op dezelfde manier maakt de Haar geest ook onderscheid in jouw leven. Hij onderscheidt jou van God. Weet je, we worden vervuld met Gods geest, maar we worden niet goddelijk, Juist niet. Hij zendt en wij worden gezonden. En we worden ook onderscheiden van de wereld om ons heen. We worden gezonden en geroepen om te bouwen aan een nieuw rijk, aan een nieuwe wereld. Maar we zijn daarmee tegelijkertijd geroepen om midden in die wereld een alternatieve cultuur te zijn. Een groep mensen die, die in hoe ze omgaan met relaties en met geld en met macht en met status. Iets laten zien van hoe het ook helemaal anders kan. En wat er gebeurt als deze wereld echt nieuw wordt. Weet je, ergens is zo'n moment van vervuld worden van de Heilige Geest ook een moment waarop wij vrijgezet worden. Van al die dingen uit de wereld om ons heen die ons binden. Dat, dat zie je heel sterk bij Jezus. Het moment dat die geest neerdat en dat die stem klinkt, jij bent mijn geliefde zoon. Dat is het moment dat Jezus werkelijk loskomt uit zijn rol als zoon van Jozef en Maria en bevrijd wordt om Gods gezondene te zijn op aarde. En dat geeft een enorme vrijheid. Een van de dingen die enorm opvallen als je het leven van Jezus volgt, is hoe ongelooflijk vrij Jezus is. Moet je voorstellen dat je een wereld hebt met, met, met waar de wet heel belangrijk is en, en waar je synagoges hebt vol met boekrollen en op elke straat ook een fariseeën die uitlegt wat wel mag en wat niet mag. En in die wereld gaat Jezus spreken en dan zegt hij, beste mensen, Mozes zegt dit, maar ik zeg moet je voorstellen hoeveel impact dat heeft op mensen. En, en, en, dan, en dan op een gegeven moment komen zijn, zijn, zijn familie. Hè? Moet je voor de vader en moeder en broers. Ho, ho, ho. En, en dat Jezus dan zegt. Wat nou vader, moeder, broers. Hier een hele zaal vol vaders en moeders, broers. Dit is mijn familie. Weet je Hoe vrij ben je dan? Als wij vervuld worden met de geest onderscheidt de geest ons, bevrijdt hij ons van al die banden waar we in vastzitten weet je, fa familie is een mooi ding veel goede dingen en tegelijkertijd als je een beetje met mensen doorpraat eigenlijk houdt iedereen er ook alweer iets aan over fa familie heeft mooie dingen maar ook allerlei dingen die je binden die je vasthouden en jullie hebben er heel veel familie over en een mooi familiefeest van gemaakt. En tegelijkertijd is dit voor Vienne ook het moment dat de bevrijding van haar familie begint. Weet je, al die dingen, die, die onuitgesproken verwachtingspatronen, misschien wel onbewust, die op hun kind worden gelegd. Al die dingen uit de familiecultuur die onbewust worden overgedragen. Of dat nou perfectionisme is of, of geslotenheid of, of fanatisme. Al die manieren waarop jouw zelfbeeld wordt gevormd of misvormd, en je beeld van God, en je beeld van de wereld. Al die dingen waarin de familie jou bindt, onder de duim probeert te houden, in het gareel probeert te houden. De, de manier waarop je vastzit aan de rol die je hebt in je familie als oudste of jongste of het zwarte schaap of, of wat dan ook. Dwars tegen al die dingen in, zegt God bij de doop, jij bent mijn geliefde zoon dochter ik roep jou en ik zet jou vrij om door mij gezonder te worden de geest is niet klein en verstikkend en, en, en een verbinding die kleinburgerlijk is de geest geeft niet alleen verbondenheid maar ook een immense vrijheid om je eigen weg te gaan mooi verhaal daarbij in, in het, bij ons jaarthema zit een boekje nou zit ook allerlei uh, elke thema heeft ook een heilige heel af en toe doen we dat mee maar die van vandaag paste heel mooi dat is Oscar Romero, daar heb ik ook een foto van meegenomen ik weet niet of je hem kent Oscar Romero um, komt uit El Salvador en hij wilde als klein jongetje uh, heel graag priester worden bocht niet van zijn vader, van zijn vader zei je moet timmerman worden maar hij heeft zijn kont tegen de kip gegooid en hij is priester geworden en hij was buitengewoon conservatief. En de kerk in El Salvador hoorde zeg maar, heel erg verweven met de macht. En de kerk zorgde ervoor dat de, de, de, de status quo in het land, de, de, de, hoe het hoorde, dat dat gehandhaafd bleef. En Oscar Romero maakt carrière en wordt uiteindelijk de aartsbisschop van El Salvador. En op het moment dat hij dat is, gaat het helemaal mis met zijn land. Um, er is een enorme strijd tussen links en rechts, rechts is aan de macht... Uh, er zijn doodseskaders. En, en vooral de armen in El Salvador hebben het verschrikkelijk slecht. Um, en op dat moment doet deze Oscar Romero iets totaal anders. Dan wat zijn familie en de samenleving van hem verwacht. In plaats van dat hij meedoet aan het onder de duim houden van alle opstanden. Wordt Oscar Romero de stem van de armen. Dwars tegen alles in... Zegt hij. Deze samenleving zoals die nu vorm krijgt. Kan echt niet. Hij verlaat het bischoppelijk paleis. Hij gaat wonen in een arme ziekenhuis. En hij wordt een voortdurend pleitbezorger. Van al die slachtoffers. Van het geweld in El Salvador. En, en daarmee ook heel populair. Niet alleen in zijn eigen land. Maar wereldwijd. En daarmee neemt hij een geweldig risico. Omdat hij dwars... Tegen uh, uh, alles ingaat. Wat zijn cultuur van hem verwacht. En dat risico is zo groot. Hij wordt uiteindelijk vermoord. Terwijl hij de mis staat te bedienen. Maar hij laat een geweldige getuigenis achter. Van een man die zo vervuld is door de geest. Dat hij ook helemaal vrij kan komen. Van alle verwachtingspatronen. En alle dingen die de cultuur hem oplegt. En de volle vrijheid heeft. Om Gods woord te verkondigen. En Gods evangelie. Ook als dat niet is wat de zittende macht wil horen. Een prachtig voorbeeld... van hoe de geest juist ook kan onderscheiden. De doop... is een moment van grote belofte. Jezus wordt hier gezalfd... met de geest van God. Vervuld met hem. Jezus... ...wandelt over deze aarde... ...en uiteindelijk... ...alles wat Jezus in dit moment ontvangt... ...raakt hij aan het eind van zijn leven weer kwijt... ...zijn vrijheid... ...zijn verbondenheid met God... ...en zelfs de vervulling... ...met de geest van God... ...tot het moment dat hij uitroept... ...mijn God, mijn God... ...waarom hebt u mij verlaten? Het antwoord is omdat alleen op die manier dit moment van doop waar kan worden voor jou. Omdat hij het toen kwijtraakt, mogen wij weten dat bij ieder mens dat gedoopt wordt. We mogen zeggen dat de hemel open gaat en dat Gods stem klinkt. Jij bent mijn geliefde zoon, dochter. In jou vind ik vreugde. En die belofte is voor iedereen... ...die hem wil pakken. Eigenlijk zijn wij mensen. Zitten we in een gevangenis met de deur open. We kunnen zo naar buiten lopen. Maar er is zoveel dat ons bindt en dat ons vasthoudt en dat ons bang maakt. En het bijzondere van Jezus is... ...dat hij naar ons toe komt, Onze cel binnenloopt... Zoals Jezus hier onderdeel wordt van het volk. Zich met zijn volk mee laat dopen. Zo is hij in zijn hele leven tot aan het eind helemaal gericht op jou. Zo komt hij ons leven binnen. En alles wat hij doet hoor je de echo van die woorden. Jij bent mijn geliefde kind. In jou vind ik vreugde. En daar waar die woorden jouw leven werkelijk binnenkomen. Daar wordt een vuur ontstoken. Daar bloeit het op. En daarom moeten we met z'n allen steeds weer terug naar die woorden. Juist als het vlammetje gaat sluimeren. Want waar die woorden in zijn volle kracht binnenkomen, daar bloeit het op. Zie jezelf zitten. In je gevangenis. En in alles wat je vasthoudt. Hoor dan zijn woorden. Zie je eenzaamheid. Je gebrokenheid. Je onmacht. Je onvrijheid. En hoor zijn woorden. En laat die vlam in jouw hart opbloeien. In, in volle verbondenheid. En in volle vrijheid. Een paar toepassingen. Om je af te sluiten. Als je hier nou mee aan de gang wil. Uh, in de eerste plaats. Zoek verbinding. De geest verbindt. Maar je kan de geest op ook zoeken door zelf de verbinding te zoeken. Um, goed dat je hier bent. Zo zoek andere plekken op. Waar christenen bij elkaar komen. Um, en als je nou met een groepje bij elkaar bent. En je wilt echt dicht bij elkaar komen. Probeer eens om gewoon de vraag aan elkaar te stellen. Wat, wat waardeer je, bewonder je aan elkaar? Wat zou jij van elkaar willen hebben? En maak dan ruimte voor de vraag daarachter. Wat herkennen we in elkaar van Jezus? Hoe krijgt hij gestalte als wij bij elkaar zijn? Als je die gesprekken voor je op zoek gaat, dan ontstaat er werkelijk verbinding. Volgende. Juist weer die andere kant. Wees ook af en toe alleen. Als jij, als jij werkelijk vrij en onderscheiden wilt zijn. Godskind. Los van al die andere dingen die je vasthouden, Dan is het heel gezond om af en toe uh, tijd te hebben. Helemaal voor jou alleen. Dat is ook een, een hele oude christelijke spiritualiteit. Dat je dichter bij God komt. Als je af en toe de eenzaamheid zoekt. Nou. Doe dat eens. Maak eens een wandeling alleen. En als laatste, uh, laat die stem van God tegen jou spreken. Van krijgt straks een, een doopkaart mee en daar staat het op. Jij bent mijn geliefde dochter. In jou vind ik vreugde. Dat kun jij ook doen. Je kunt een kaartje maken, een briefje. Je kan het ergens opschrijven. Je kan het op je spiegel plakken, dat je het elke ochtend ziet. Maar zorg dat je steeds weer in jouw leven die stem van God hoort. Jij bent mijn geliefde zoon, dochter. In jou vind ik vreugde. Zullen we bidden? Grote en goede God, Vader in de hemel. Heer, we, we kunnen niets anders doen dan vol ontzag zijn voor uw liefde. Voor de manier waarop u ons leven binnenkomt. Heer, geef dat die stem van u dat we die altijd blijven horen heer, breek door al dat lawaai en alle ruis in ons leven heen zodat we steeds opnieuw in volle helderheid uw liefde kunnen voelen en laat het vuur in ons oplaaien heer, daar verlangen we naar vervul ons met uw geest verbind ons en bevrijd ons heer, om uw kinderen te zijn midden in deze wereld heer, dat is waar we om bidden. In Jezus' naam. Amen. Tijd voor muziek. ...met elkaar zingen, dus u mag komen staan... Dankjewel uh, Angela, we, we zijn uh, bij het moment dat we Foyen gaan dopen, uh, daar komt ze, <laughs> nou, het ging de hele tijd goed, <laughs>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 Vianne is, hoe klein ze ook is, een leerling van Jezus. Onderdeel van deze gemeenschap, van, van zijn school. En ze gaat uh, steeds meer leren over wie hij is en, en over de weg die hij wijst. En uh, met de doop uh, zetten we een markeerpunt. Dat het echt waar is, ook voor haar. Dat de geest haar wil vervullen. En dat zij zijn werk van verbinden met God en met de mensen om hen heen en, en met deze wereld... En, en het werk van vrijmaken en vernieuwen. Dat hij dat ook in haar gaat beginnen. Ze heeft een prachtige naam. VN betekent geloof, vertrouwen. En, en de doop laat zien dat jullie als gezin dat geloof en dat vertrouwen hebben. Dat je je overgeeft aan die machtige belofte van God. Dat alles in haar leven, wat, wat onvolmaakt is en wat verdrietig is en wat er misschien wel helemaal misgaat. Dat al dat gebrokene, dat dat ten onder zal gaan. En dat al het mooie en al het goede zal gaan opbloeien. Dat er een nieuw mens zal opstaan. De mens die God bedoeld heeft toen hij haar gemaakt had. Die belofte, die krijgt ze vandaag mee. Daar heb ik heel veel verteld over het doop. Daar ga ik allemaal niet nog meer doen. Ik ga jullie naar voren vragen. Kom maar. En um, voordat we er gaan dopen, de kinderen komen zo, willen jullie vast uh, nog iets zeggen. Ik weet niet of ik kom aan jou. Ja, jij gaat. Uh. Ik ga toch kort houden, denk ik. Dus, um, um, nou ja, sowieso ervaren we het als een hele bijzondere dag vandaag. Dat we hier um, nou ja, zo meteen met z'n vieren mogen staan, als Ella er ook bij is. Um, ik was er al bang voor dat ik zou gaan houden. Ja, het komt er eigenlijk op neer dat we heel blij zijn dat ze ja. gebeurd is ja. <laughs> en uh, zeker na de, nou ja, de dingen die we meegemaakt hebben het verdriet uh, rond aardse hartinfarcten en de miskramen en, uh, ja, we hebben toch altijd het uh, vertrouwen mogen hebben op God en dat uh, ja, die boventoon voert En dat, uh, ja, dat vinden we heel fijn en daarom ook de naam van Jen en dat is ook wat we haar uh, mee willen geven ja top dank je, dank je wel Dit is eigenlijk het moment dat de kinderen terug moeten komen. Maar die zijn er nog niet. Ik, uh, dus we, wat we gaan doen. We gaan jullie gewoon vast de doopvraag stellen. Oh ja, we kunnen ook. Ja. We hadden nog een lied staan ook. Serieus, nu? Oké. Oké. Dus dat komt helemaal goed. Dan, dan gaan we dat zingen. Ja, ja, ja. ja. Als ik hier... Ogen kijk, lijkt de wereld stil te staan. De wind houdt op met waaien en bevroren is de maan. Je bent stralend als de zon, je bent volmaakt zo naakt en klein. En de wereld lijkt voor eventjes perfect te zijn. Ik niet dat ik na één blik zoveel van je houden zou. Maar ik weet nu al niet eens meer hoe ik leefde zonder jou. Van zoveel wezenlijke dingen leek ik blind op dit moment, en die zijn ineens zo zichtbaar. jij me geeft, zolang ik leef, ik zal onvoorwaardelijk waken aan jou zijn en ik hoop dat je ooit voelen mag wat ik nu voel wat ik nu wil, en wat in woorden niet te vangen is voor mij wanneer je in mijn armen. Zo tevreden naar me lacht, lijkt ik alles te vergeten. Dat daar buiten op me wacht: alle strijd en alle tranen, alle stille pijn verdwijnt. En de wereld lijkt voor hem. Dankjewel uh, Angela. Als jullie iets draaien, dan ga ik jullie de vraag stellen. Uh, we kunnen allemaal uh, meelezen op de Beamer. Art en Hennie beleiden jullie dat de doop uit twee aspecten bestaat. Namelijk ondergaan en opstaan. En dat die twee kanten betrekking hebben op jullie zelf en op jullie kinderen. Namelijk dat je als mens van jezelf in dit leven slechts kunt ondergaan en niet meer opstaan. Maar dat je in verbondenheid met Jezus wilt sterven aan je zonde en opstaan in zijn kracht. En dat jullie daarom vandaag VN als lid van deze gemeente willen laten dopen. Geloof jullie de leer van de Bijbel, van het Oude en van het Nieuwe Testament, samengevat in de apostolische geloosblijdenis en ook hier in de Veenhaardkerk onderwezen en verkondigd. En beleid jullie dat dit, te midden van alle wereldbeschouwingen, ideeën en religies, de ware en enige leer van de verlossing is. En geloof jullie, nu jullie Vienne laten dopen, dat God haar vandaag aan deze gemeente toevoegt, als een levende steen voor de bouw van dit geestelijke huis. En beloof jullie, in afhankelijkheid van God en naar vermogen, haar op te voeden in het onderwijs van Jezus, zodat ze op een dag zelf tot de beleidnis komt, dat ze Jezus als Heer wil volgen. Wat is jullie antwoord? Aard. En Hennie, dank je wel. Dan wil ik vragen of iedereen gaat staan, want ik heb ook een vraag aan jullie. Voor jullie allemaal, beloven jullie feijent te ontvangen als een geschenk uit Gods hand en als een levende steen voor de bouw van de gemeente. En beloven jullie na vermogen de opdracht van Jezus uit te voeren door haar te leren onderhouden alles wat Jezus geboden heeft. En beloven jullie aard en hennie na vermogen bij te staan bij het vormgeven van een christelijke opvoeding. Wat is er op jullie antwoord? Dankjewel, ga lekker zitten. Dan wil ik alle kinderen die het fijn vinden vragen om naar voren te komen, zodat je het extra goed kan zien. Dan mogen jullie hier voorkomen zitten en dan mag je op je billen gaan zitten. Kom maar, ga maar lekker op je billen zitten, dan kunnen er veel meer kindertjes zitten en dan kunnen alle andere mensen het ook nog goed zien. Misschien weten jullie allemaal wat hierin zit. Hier zit water in. Wie weet wat het betekent als we een kindje dopen? Weet jullie dat? Is er iemand die dat weet? Nou zeg jij eens. Klopt. Ja, dat betekent dat, ze, dat we laten zien dat we in de Heere God geloven. Weet je, jullie horen allemaal ergens bij. Je hoort bij je papa en mama. Je hoort bij een straat. Je hoort bij je klas. Uh, misschien hoor je bij nogal veel meer dingen. Misschien wel, wel een sport. Maar je hoort ook bij elkaar en bij de Heer Jezus. En als we Fayen dopen, dan zeggen we. Fayen hoort er ook helemaal bij. Bij ons, maar nog veel meer hoort ze bij de Heer Jezus. Dat laten we zien. Zullen we dan gaan dopen? Fayen, Laurens, Den Bok, we dopen jou in de naam van de Vader. En van de zoon. En van de Heilige Geest. Ik denk dat het goed is. Laten we gaan staan en samen gaan zingen. Maar lekker zitten. Jullie mogen allemaal je papa en mama mee opzoeken. Jullie ook lekker gaan zitten. En wij gaan bidden. We gaan bidden voor Fien, voor Aart en Henny en uh, voor ons allemaal. Zullen we samen naar God toe gaan? Grote en goede God, Vader in de hemel, we willen u in de allereerste plaats op dit moment ongelooflijk danken. Danken voor het nieuwe leven dat u gegeven heeft voor Fayen. We weten hoe Aard en Henny daarna verlangd hebben. en Het is groot om haar nu in de handen te houden en hier bij u te brengen en te verbinden met zulke grote beloften. Heer, wat bent u een fantastisch God. U geeft leven en u geeft nog veel meer. En nu Fajen er is, willen we... ...bidden om uw zegen over haar leven. Geef haar alles wat ze nodig heeft om uw kind te zijn. Om, uh, om door u gezonder te worden. Geef haar uh, alle materiële dingen, alle omstandigheden die goed zijn. Maar zegen haar in de allereerste plaats geestelijk. Geef dat het een mens mag worden, vol liefde voor u en vol passie voor uw koninkrijk. Heer, dat is ons verlangen. Ga met uw geest in haar aan het werk... ...zodat ze steeds meer vernieuwd wordt... ...steeds voller van u... ...steeds meer verbonden... ...steeds meer in uw vrijheid... ...en dat ze er ooit als deze hele wereld nieuw is... ...bij zal zijn... ...als de mens zoals u haar bedacht heeft... ...dat is waar we naar verlangen... ...waar we voor bidden... en wilt u Aard en Hennie alles geven wat nodig is... ...om haar ouders te zijn... ...alle wijsheid en alle geduld... ...alle liefde en alle kracht... ...alles om... Uh, ...om dit kind op te voeden... Voor wat zij nodig heeft. Om, om uw vaderhart en uw moederliefde aan haar te laten zien. Heer, dat is waar we voor bidden. Heer, en geef dat we met alle gezinnen en alle singles en alle mensen waarmee we hier bij elkaar zijn. Heer, dat samen ook voor elkaar kunnen zijn. Elkaar bij de hand kunnen houden. Samen onderweg kunnen zijn. En samen, heer, uh, steeds voller worden van u. Heer, en... Uh, ja, dat we zo samen u kunnen weerspiegelen spiegelen en, uh, en u zichtbaar kunnen maken. Heer, we bidden voor, uh, voor alle mensen die verlangen naar een kindje. Ja, Aard en Henny hebben daar heel kort iets van gedeeld, hoe dat voor hun was. En uh, ja, hoe ze ook in die moeilijke momenten op u zijn blijven vertrouwen. Heer, misschien uh, zijn er heel veel mensen die, die dat vertrouwen langzaam kwijt aan het raken zijn. Of die daar nog pijn hebben zitten ...die een kindje hadden gewild... ...of misschien nog een kindje hadden gewild... ...heer, we, we brengen ook dat verdriet bij u... ...en we willen bidden... ...geef ons allemaal... Uh, ...vertrouwen... ...dat u het beste met ons voor heeft. ...heer, en uh, dat uw liefde ook ons zal leiden... Heer, ...hoe ons leven zich ook vormgeeft... ...heer, we bidden voor ons allemaal zoals u zit... ...een hele verschillende groep mensen... ...ook van heel verschillende plekken vandaag... ...u kent ons allemaal... ...u weet waar we naar verlangen... ...u weet wat we nodig hebben... Heren, raakt u ons aan. Verbind ons, bevrijd ons. Heer, en, en geef boven alles dat we de stem van uw liefde mogen horen. We bidden voor deze wereld, Heer, die op zoveel manieren in brand staat. Waar zoveel haat en, en, en ja, zoveel onverbondenheid is tussen mensen. Breng mensen bij elkaar. Geef verzoening. Geef mensen die dwars tegen alles wat een samenleving roept in durven spreken. Heer, geef uh, dat op, op al dat soort momenten uw grootheid zichtbaar mag worden. Heer, en, en als het kan, heer, vul ons zo met uw geest dat we ook daarin een rol mogen spelen. Dat bidden wij in Jezus' naam. Amen. Christa, daar. Ja, nou, wij hebben... Um, een poppetje gemaakt voor aan de slingers, bijzondere dienst dus ook een bijzonder poppetje Ella heeft hem zelf gekleurd hè? dus de volgende week hangt hij uh, aan de slinger dus welkom Dirk namens de kring van Artenhennie kijk eens, alsjeblieft lieve nou, Artenhennie ja, Hennie, normaal zijn jij hier natuurlijk voor ons. Maar ja, het is een beetje lullig om jou uh, zelf het uh, doopcertificaat te laten overhandigen. Dus mag ik het doen. Um, ik mag jullie namens uh, de huiskring, uh, ze zitten overal verspreid hier, uh, jullie feliciteren met de doop van Vayenne. En vooral God zegen toewensen in, uh, in de toekomst, in de opvoeding. Um, dat zal best lastig worden, dat merk ik zelf ook. Het is niet altijd makkelijk. Um, we hebben net als gemeente ook beloofd dat we jullie... Uh, om jullie heen te staan en dat geldt ook voor de kring en familie. Uh, gisteren las ik een uh, Zuid-Afrikaanse gezegde die daar heel mooi bij aansluit. It takes a village to raise a kid. Oftewel, het, het, je hebt een dorp nodig, een community, een gemeenschap om een kind op te voeden. En wij willen je daar heel graag bij helpen. En we beloof, Ik beloof hier namens de kring en de gemeente dat we dat ook ons best voor zullen doen. Het mooie is dat ik daar gelijk in de praktijk uh, mee mag beginnen. Ik mag jullie een doopkaart Even. Nou, ik moet eerlijk zeggen, toen ik, uh, toen ik het las, dacht ik echt van, doopkaart, wat moet je daar nou mee? Dat komt echt in zo'n laadje of in de doos terecht en daar doe je niks mee. Maar toen ik er meer over na te denken, dacht ik van ja, het kan ook een heel mooi hulpstuk voor je zijn. Als je, zoals ik al zei, het wordt soms moeilijk. Nu kan je Ella en Fian optillen en meenemen naar de kerk, maar ze worden een keertje mondiger. En dan hebben ze geen zin in de kerk. Ze hebben geen zin in x-point. Onbegrijpelijk, want dat is een hele leuke leiding. Maar ze hebben er soms gewoon geen zin in. Ze vinden het saai. Geloven is niet altijd vanzelfsprekend voor ze. En dan kun je best als ouder... met je handen in je haar komen te staan. En je denkt van, ben ik aan begonnen? Hoe moet ik dit? Als je dit dan ergens op een plekje hebt hangen... Nogmaals, ik kan me voorstellen dat hij in een laadje komt. Maar als je hem ergens ophangt... en als je dan moeilijk hebt... Dan kan het ook een mooi hulpstuk voor je zijn. Dat je het ziet en dat je terugdenkt aan vandaag. Aan al die familie en vrienden en gemeenten die hier om je heen staan. En die beloofd hebben jullie te helpen. Maar vooral dat God hier in ons midden was. En dat hij jullie beloofd heeft. En aan Van jen. En dat hij met jullie een relatie aan wil gaan. En dat hij jullie wil helpen. En hij laat jullie niet in de steek. Ook Van Jen niet. Nogmaals gefeliciteerd. Dank je wel, Dirk. Ik heb nog uh, drie mededelingen en dan uh, zijn we bijna aan het einde van de dienst gekomen. En dan uh, gaan we nog een lied straks met elkaar zingen en dan uh, mogen we de zegen ontvangen en dan kunnen we aan de koffie en uiteraard feliciteren. Als allereerste mededeling heb ik uh, het bloemetje wat daar staat, dat uh, mogen we uitreiken. Veenardkerk geeft elke week een bloemetje aan uh, iemand, een groep, een, een persoon in, uit de gemeente om uh, hen te bemoedigen, steun te geven. En deze keer mogen we uh, feliciteren. Onze uh, voetbalclub Argon, Argon 1, de mannen, die uh, zijn voor de tweede keer uh, kampioen geworden in, uh, in hun klasse. En uh, nou, daar willen we hen mee feliciteren en het feit dat ze naar de hoofdklasse mogen gaan. Dus uh, voor hen uh, deze week het bloemetje. Dan uh, gaan we zo ook nog collecten houden. Collecten houden we voor uh, Het Passion. De hele maand mei uh, collecteren we daarvoor. En dat is een uh, organisatie in de Achterhoek. Het is een, uh, een huis. En daar kunnen dak- en thuislozen in een, uh, een week of vier tot zes... kunnen ze daar uh, tot rust komen. Uh, bezinnen van uh, ja, wat moet ik nou met mijn leven... en welke stappen kan ik vooruit nemen. En daar uh, wordt hulp geboden om, uh, om hen weer uh, de goede weg op te laten gaan... Dus zometeen voor harte bij u aanbevolen. Uitleg staat ook hier naast mij op het scherm verder als u nog meer wil weten. En als laatste, we gaan uiteraard Aart en Henny feliciteren. En ik denk dat het goed is dat we daar even een uitleg bij geven. Dat iedereen door het middenpad komt om Aart en Henny hier zo voor te feliciteren. Dan kunnen jullie zometeen daar bij de staarttafel nog een, uh, een kaartje schrijven om te feliciteren. En in het doosje doen. En dan kunnen jullie zo weer terug richting de koffie. Waar ik jullie allemaal van harte voor wil uitnodigen. Dan uh, waren dat mijn mededelingen. Dan zingen we nog één lied met elkaar. Ik ga lekker staan. En dan uh, mogen we de zege ontvangen. Eerste collecte. Ja, dat lijkt me handig. Ja, eerste collecte. Nog even gaan zitten, want we gaan eerst collecteren. En dan speel ik wat en dan gaan we zingen. Ik bid dat God jou zegt. Jij lieve kleine schat, en dat hij jou zal geven de wensen van je. Slug! door jouw leven heen. Je steeds weer zult ervaren. God laat mij nooit alleen. Dan um, gaan we nu het laatste lied zingen. En... U mag ook echt blijven zitten, maar uh, als u kunt staan, mag u komen staan.